Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Baghdad evacueert een deel van het personeel... met het oog op de opmars van de strijders van ISIS. Dat meldt de New York Times. De radicaal islamitische beweging zou inmiddels in Bagdad zijn. In de Iraakse hoofdstad was een reeks bomaanslagen. Daar kwamen zeker 15 mensen om het leven en raakten dertig gewond. ISIS heeft ook de stad Tal Afar ingenomen. De hele dag waren daar gevechten tussen de Iraakse leger en het radicaal islamitische ISIS... Eerder vandaag leek het erop dat de opmars van ISIS juist was gestuit. Soudaan heeft de oppositieleider en oud-premier Magdi vrijgelaten. Magdi werd in mei opgepakt omdat hij kritiek had op de aanpak van de strijd in Darfur. Had daarvoor de doodstraf kunnen krijgen. Met zijn vrijlating hoopt de regering de politieke spanning in Soudaan te verminderen. Staatssecretaris Van Rijn verwacht dat er veel minder ontslagen vallen in de zorg dan de 55.000 die werkgeversorganisatie Actis voorspelt. Volgens Van Rijn gaat het vooral om verschuivingen binnen de zorg. Hij denkt dat er in totaal 16.000 fulltime banen verdwijnen. Het gaat vooral om huishoudelijke hulpen. In Pool E van het WK voetbal heeft Frankrijk een eenvoudige overwinning geboekt op Honduras. Voor het eerst in de WK-geschiedenis werd een doelpunt goedgekeurd... naar gebruik van doellijntechnologie. De inzet van Benzema belandde in eerste instantie op de paal... en daarna tegen de keeper die hem losliet. Het was moeilijk te zien of de bal achter de lijn belandde... maar toen verscheen de melding goal op de schermen. Dat betekende de 2-0 voor Frankrijk. De wedstrijd begon vanavond zonder dat de volksliederen werden gespeeld. De spelers stonden al klaar, maar er kwam geen geluid uit de speakers. Er zijn berichten over technische problemen... maar de FIFA is nog niet met een verklaring gekomen. Toen besluit het weer. Het klaart op. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen bewolkt en kans op motregen. Het wordt 17 of 18 graden. Dinsdag veel zon bij maximaal 22 graden. Dit was het Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Het is meer dat je er helemaal in zit. Dat je een jaar lang mee bezig bent. Het geeft gewoon een hele andere dimensie. Wat me het meest aansprak. Waar ik het meest aan heb gehad. Omdat dat ook voor mij zelf duidelijk is. van, hé, hey, Nou zie ik precies wat ik er gehad heb. Ja. Dat was toen ik werd uitgezonden. Waar, je, we... hey, waar werd je Waar werd jij toen uitgezonden? Ja. <laughs> dat is interessant. Uh, ja, klopt. Uh, we werden allemaal naar heel verschillende plekken in uh, Groot-Brittannië uitgezonden. Hm. En ik werd naar Wales uitgezonden.